In de peilingen komt de VVD uit op zo'n 15 zetels. In de Kamer heeft de partij 24 zetels. En CDA-leider Bontebal zegt dat Nederland hunkert naar normale en beschaafde politici... die met elkaar samenwerken om de problemen in Nederland op te lossen. In zijn toespraak op het verkiezingsprogramma van zijn partij in Rotterdam... herhaalde Bontebal dat het CDA een aantal moedige keuzes maakt zoals de verdere geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek... en een beperkte financiële bijdrage van burgers en bedrijven aan de defensie van Nederland. Montebal zei ook dat het aantal asielzoekers en arbeidsmigranten fors omlaag moet. In Milaan kunnen mensen vandaag en morgen afscheid nemen van Giorgio Armani... de modekoning die donderdag op 91-jarige leeftijd overleed... Hij ligt opgebaard in een speciaal ingerichte kapel in het Armani-theater in Milaan. Vele honderden mensen hebben hem een laatste goed gebracht. Maandag wordt Armani in besloten kring begraven. In de Servische stad Novi Sad is het tot een confrontatie gekomen tussen betogers en de oproerpolitie. Al maanden eisen duizenden demonstranten in Servië nieuwe verkiezingen en het aftreden van president Fuzic. Ze beschuldigen hem van corruptie en banden met de onderwereld. President Fuzic zegt dat buitenlandse diensten achter de protesten zitten. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen ook zonnig en iets warmer dan vandaag. Het wordt dan 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A9-Amstelveenrichting Alkmaar. Voorknopend Velsen nog 6 kilometer met een kleine 5 minuten vertraging...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 Spence. Spence. But you can't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 Het is geen uh, Telstar uh, tegen PSV, uh, zullen we maar zeggen. Of nee, niet? Nee, het is nog, nog geen uitstemming. Nee. nee, nee, nee. Nou ja, we houden het uh, nog even in de gaten. Ja. Dus uh, ik hoef zo meteen weer bij, bij terug, Piet. Dankjewel voor dit moment in ieder geval. Oké. Okay, tot, okay. hey, hey, hey. tot zo. Zeven dagen stommen, alles komt weer tegelijk.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 Voorbij. met de en de rug? Wil ik nooit, nooit, nooit meer terug. me op, neem me mee, binnen.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 Gaan we even lekker een lekkere plaat draaien uit de EDM-serie.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 worden vanmorgen nog in de uitzending en uh, dat doet ze met uh, vrije foto's en info in de etalages. Daarnaast zijn er rondleidingen in de dorpskerk en de Sint Agatha kerk en uh, presenteert er een expositie Wassen Kruisweg weg. Uh, ook uh, theater de Krocht opent haar deuren voor gesprekken en voorstellingen en er zijn bijzondere performance van uh, Maarten Wansink en Zon uh, Koper.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 I'm Yeah. Uh -huh.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 Nou, we kennen allemaal het verhaal echter, deze Liam Payne. Maar hij heeft wel een hele mooie plaat gemaakt, uh, jaren geleden alweer. Uh, samen met Hoefa uh, en uh, Strip Death Down. Nou ja, die uh, het draaide we juist uh, voor, ja. We gaan eens dus even naar de Korver uh, Sporthal hier in uh, Zandvoort. Want daar is uh, Jolande Versteeg. Goedemiddag, Jolande.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 Ja, ik had wel zo van. Het is ook leuk om oude bekenden te zien, hè? Want ik heb het natuurlijk toch al jaren of 12, 13, 14 gedaan. Vanaf mijn 14e. ik ben ook nog. Uh, ik heb ook nog in het bestuur gezeten van die club. Met jouw perenpoot. En Irene van Brugge. En. Uh, ik ben ook nog penningmeester geweest zelfs. Gefloten bij schoolbasketbal, dat doen ze ook. Maar dit jaar voor het eerst niet. Dat is toch ook alweer jammer. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, Laijs, volgens mij is de basketbal wel heel erg in, hè? Tegenwoordig.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 Ik ga graag rustig even kijken. Dat gaan we doen. Dank je wel voor de... Dank voor dit moment en ik wens je heel veel sterkte met de, de blessures. Ja, dank je wel. Oké, okay. en tot een andere dankjewel. keer weer. Yo. Doeg, Hoi. dat was Jolande Versteegger, mijn collega. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable.